Hallo luisteraartjes, luistert nu naar Aloha Radio en uh, de podcast uh, voor zondag 4 december 2016 en week 49. En uh, ja, we zitten hier uh, gezellig met Jacco, hallo Jacco. Man, man, man, ik vries met de ballen uit de broek, zo koud. Er zijn <laughs> geen ballen meer, het zijn ijskulissen. Zou maar kraken. wie heeft dit besteld? En het is alweer donker, hè? Ik bedoel, ja. Je komt in je bed uit of het is alweer donker? Ja, het is uh, inderdaad, ja. Het is uh, huilen met de pet op. Maar gelukkig wel droog. Het regent gelukkig niet, geen sneeuw. Daar ben ik al blij om. Maar en de zon de hele dag, hè? Verschrikkelijk, hè? Ja, ja, dat het uh, gauw zomer wordt. Maar dan wel een goede zomer, geen natte zomer. Nou, als het s'avonds maar weer uh, gewoon, uh, gewoon langer ligt, uh, ik vind ik hele gedoe van die klok weer, uh, de wintertijd, ja. daar moeten we van af. Ja, vind ik ook. Dan gaan we lekker gewoon uh, de wintertijd houden het hele jaar door, zoals het altijd was. En, uh, of de zomertijd uh, gewoon het hele jaar door laten draaien, maakt ook niet uit. Dan is dan een uurtje later licht, maar dan heb je wel tot half zes geval, uh, de zon uh, boven. In andere landen doen ze dat toch ook niet? Nou, binnen de Europese Unie wel. Dan hebben ze ook tussen winter en zomer Ja, dat noem je ook wel op. Maar uh, ik, of, ja, ik, er zijn niet veel landen hoor, die dat niet aan doen. In Amerika doen ze dat niet? Nee. Dus in Nederland volgens mij ook niet. Maar ik vind, het, uh, ik, de, ik vind het ook maar niks hoor. Die klok iedere keer, uh, vooral als je een uur kwijt bent, weet je. Dan moet je weer is Het is gewoon vier uur, is het gewoon dood. Want de tijd blijft gewoon hetzelfde in principe. Ja, eigenlijk, het oude gezicht gaat nog steeds op. Tijd bestaat niet, klokken bestaan. Nou ja, tijd bestaat niet. Kijk, je, je hebt natuurlijk een astronomische klok, hè. Ja, oké, okay, maar tijd is een gecreëerd iets. Er is ooit iemand die heeft, is ermee begonnen en die heeft gezegd: oké, okay, het is nu twaalf uur. Uh... Het is gewoon. Het, zeg maar. het is het moment. Het is het moment nu. Weet je, het moment nu is hetzelfde. als, als zeg maar vijftig jaar geleden. Het moment nu, toen. is hetzelfde als nu. Ik, ik vraag me namelijk nou af hoe dat eigenlijk ooit gegaan is. Hè? De, de, de mensen woonden in, in Hollen en uh, gingen op jacht en alles en zo. Ja, maar die leefde uh, gewoon zich. Die, op gegeven die gegeven er van, gewoon de via de, de, de natuurwetten gewoon, want er was niks anders. Ja, en op een gegeven moment is de trainer van de malot en die gaat dan een zonnewijzer bouwen. En, en die zegt dan van, nou het is zo laat, ik ga gewoon een, uh, hè? dat is iets als een kalender eigenlijk. Hè? Nou, het is een systeem. De klok is een soort systeem wat bedacht is om mensen in het geheel te houden. En kijk, als je kijkt naar sommige landen, zoals in Zuid-Europa en in Suriname, als je een afspraak maakt, nou, je, je ziet wel wanneer het komt. Hij komt wel, maar wanneer het hem uitkomt, het kan smiddag zijn, het kan s avonds zijn. Maar als je hier in Noord-Europa of in Noord-Amerika met elkaar afspreekt, dan is het 6 uur. En, uh, ja. Uh, en ja, en, en dan uh, bijvoorbeeld die zuidelijke de kalender is het van: uh, Je ziet me wel verschijnen. Ja. ja als uh, iemand uh, bijvoorbeeld een afspraakje maakt, dat stipt allemaal, uh, van mij hoeft het ook niet zo hoor. Dan moet je je haasten uh, en uh, krijg je weer stress. Ja, afspraken maken met mij, dat gaat niet. Dat, dat is mee. echt eh, uh, even.. Ik heb echt wel eens iets uh, van, ja. Uh... Je kan ook bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ben in ieder geval voor die tijd, maar wanneer ja. precies, dat weet je niet. Maar voor acht uur ben ik er zeker, nou. Want ja, je moet dan wel eens met dingen in rekening houden. En als je te wachten, dan denk je, nou, ik had niet tussentijd al even dat of dat kunnen doen, weet je. Maar goed, het heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Ja, dat vind ik altijd heel erg als. Uh... Als je bijvoorbeeld, zeker als je ergens, iemand die zegt dan, dan ja, kom, kom zo laat en dan komen ze veel te laat of zo dan neem je mij de zeg dan gewoon van, uh, neem het dan wat ruimer of zo weet je nou. ja. Of ik kom tussen die en die tijd, als je in ieder geval een marge hebt van één of twee uur, Als je in ieder geval weet nou ik dat zorgelijk thuis ben, want dan weet ik in ieder geval rond die tijd ongeveer, heb ik een afspraak. Want het is natuurlijk ook slordaf als je niet, niet uh, aanwezig bent, dan komt zo iemand voor helemaal van nop. Ja. Maar, hoe wij dat weet zou ik een beetje raar, raar vinden. <tiek> uh, we hebben alweer een politieke partij erbij. Geen stijl. Heeft ook okay. weer... Je wordt er een beetje laai van. Weet je, die, die net als... Uh, ja, het uh, raakt steeds meer verdeeld. Links is verdeeld, rechts is verdeeld. Ik denk, ze moeten een, een, een, gewoon een, hoe uh, noemen ze dat ook weer, ja, een, een, een uh, 5%, uh, als je de kiesdrempel van 5% niet haalt, jammer. Dan kom je gewoon de kamer niet in. Ik vind dat zo uh, flauwekul allemaal, ze, ze hebben allemaal hetzelfde doel zo'n beetje, valt me op. Nou, ik vind de partij die het meest democratisch bezig is, is dan de Forum voor Democratie. Die wil mensen mee laten denken en beslissen. Ja, het volk, je hoeft geen lid van ze te zijn, station, je kan gewoon meepraten. Dat vind ik dan nog een meest democratische vorm. Want er zijn allerlei partijen die er het helemaal van af, hè? Van, dat, uh, van die referenda en zo. Het is, is maar heel simpel: het is ja of nee. Meneer Refraan, Renda. Wat is er op tegen? Ja, anders is dan de macht kwijtraken. Zie Junker ook met zijn grote bekken. Hij is niet eens gekozen. Kijk, Trump is nog gekozen. Nou, ik, vind, ik vind dat ze sowieso dat hele, dat, dat, dat hele Europa, daar moet ze mee kappen. Of je moet mensen democratisch laten kiezen. Je moet gewoon een nieuw Europa oprichten. Ik ben op zich niet tegen een Europese Unie, maar dan moet het maar. Ik uh, uh, vind uh, bijvoorbeeld uh, handel, economie, uh, dat soort dingen, veiligheid. Dat mag je van mij allemaal Europees oplossen. Maar de rest, dat moet, elk land moet lekker zijn eigen wetjes en zijn regeltjes. En uh, daar moet Brussel zich uh, niet mee bemoeien verder, vind ik. Het moet gewoon weer naar z'n vroeger. gewoon had je de EEG en dat was prima. Werkte cool. goed, nou al die landen hebben er allemaal profijt van gehad, nou Ierland was straatarm. Nou het gaat gelukkig uh, een heel stuk beter dan uh, 40 jaar geleden zeg maar met Ierland. En, uh, maar, maar zoals het nu gaat, uh, er zijn landen die nog steeds straatarm zijn. En die zijn wel lid van de Unie. Ik denk, uh, wat is dat nou? Dat moet toch ook in voordeel van de bevolking zijn? Niet? Het gaat alleen maar voor die grote multinationals. Uiteindelijk. Ja, nou ja. Uh, ik bedoel, uh, van mij mag je op bepaalde dingen na, mag je dat Europa wel afschaffen. Maar. Ja. Um, ja, met de politieke partijen in Nederland of zo, heb ik zoiets van, uh, ja, er zijn er gewoon veel te veel, Ach, veel te veel te veel. Maar ik vind ook, wat ze ook gelijk aan mogen pakken, is dan, um, dat als iemand zegt van, ik stap uit een partij, dat dan, die die zetel opgeeft. Ja, ja, vind ik ook. En als je zelfstandig, uh, en eigenlijk ook als je gedwongen, maar ook als je zelfstandig... Uh, ik de vind... uitstap, dat je gewoon niet het wachtgeld, daar moeten ze mee kappen want uh, als hm. ik morgen ontslagen krijg ik ook geen wachtgeld hm. dus dat vind ik echt, totale uh, vind ik een waanzin vind ik dan nou, en, ze, uh, ze moeten bijvoorbeeld al als je lid wordt van een partij en je wil je verkiesbaar stellen voor een gemeenteraad of een tweede kamer of wat dan ook dan moet je van tevoren al, uh, al een handtekening zetten, als je uit de partij stapt. Dat je ook uit de Kamer moet stoppen. Dat je niet, uh, geen recht hebt om uh, nog, nog langer in de Kamer te zijn. Want ze kunnen mensen wel uh, als minister afzetten. En dan kan die niet zeggen, ja dan ga ik wel in de Tweede Kamer zitten. Of weet ik veel wat. Dan wordt hij gewoon de partij uitgebonjourd. Weet je, en dan kan die gewoon. Uh, ja, ik vind het wel raar. Want uh, ja, kijk, ja, ze hebben natuurlijk ook wel zoveel voorkeurstemmen gehad. Maar het gaat er wel om de partij. Want je stemt ook voor de partij waar die persoon uh, maar mee te maken hebt. Dus, uh, ja. Ja, maar nee, weet je. Oh. Uh, ik vind gewoon, er zijn een aantal dingen die moeten veranderen, hè. Je moet, je moet, ik, ik zou zelf wel voorstander zijn van een, uh, een, een hooguit nou, drie of vier partijenstelsel. Zat. Ja, ja hoor. daar ben ik aan het om Ik denk dat je een drie, partijen, een drie partijenstelsel is gewoon een zaak. Je neemt gewoon een linkse partij, je neemt een rechtse partij en je neemt een middenpartij. Ja, die Nu een beetje in het midden zit. Een geen religieuze partijen, die christelijke partijen eens, kunnen ook conservatief worden, ja toch? En, en het kan vrij makkelijk, ik bedoel, want kijk nou eens bijvoorbeeld naar de christelijke partijen. Je hebt de christenunie, dan heb je de, uh, hoe heet dat, dan heb je die gereformeerde, heb je, zeg maar. De Ja, dan heb je nog uh, het CDA, zeg maar, wat van dan ook een christelijke partij is. Hè? Die kunnen toch met z'n drieën bij elkaar één partij vormen. Nee, want in Amerika heb je dan twee partijen. In, uh, zeg maar in de senaat en dan heb je binnen de democraten van extreem links tot gematigd zeg maar, tot uh, sociaal democraten en je hebt bij de uh, conservatieven zeg maar de republikeinen in dat geval van liberaal rechts of liberaal links misschien een beetje, van uh, D66 tot, tot aan zeg maar uh, uh, PVV want je hebt uh, Mensen, de, de conservatieven daar zitten, die zijn zo rechts, nou, die worden hier gewoon de partij uitgezet, denk ik, met bepaalde denkbeelden. En dat mag daar zo, zolang ze. Maar geen haat zaaien of geweld uitlokken of weet ik veel wat. In Amerika mag wat dat betreft heel veel vergelijken met hier. Als je hier wat zegt, dan word je gelijk al uitgemaakt voor racist of weet ik veel wat. Al kijk je maar een beetje boos dan, eh, zeker omdat ik een huidskleurtje weet ik veel wat. En dat maken vaak andere mensen daarvan, weet je. Want de mensen waar het om gaat, die halen hun schouders op. En oh, dat interesseert ze niet. En eh, het leeft ook niet echt volgens mij. Kijk maar net die zwarte pieten discussie ook. Eh, op mijn werk zijn er heel veel die het ook onzin vinden. Die lachen erom. Die zeggen, jullie mensen die, die, die. het is een kinderfeest. <laughs> ze maken ze zich druk om. Ja. Uh, uh, het is eigenlijk om eerlijk te zijn, uh, politiek interesseren. Ja, ik, ik vind uh, er is niks meer, gas als politiek. Maar ja, weet je huh? wat het is als ze het allemaal maar toelaten, dan, dan, dan ze, ze doen ze, ze doen toch wel waar ze zin in hebben. Daar gaan niet om. Maar ja, eindelijk worden ze nou een beetje wakker. So we gaan nou een beetje mensen krijgen. Alleen laten ze zich verenigen. Niet allerlei splinterpartijtjes. Ik bedoel, uh, je hebt nou alweer... Want die man die bij de Partij van de Arbeid uh, ook mee wou doen met de verkiezingen... Uh, om zeg maar partijvoorzitter te worden. Die is eruit gestapt en die heeft ook een soort uh, zeg maar, uh, PVV light opgericht. Die wil eh, denk ja, nog meer verdeeld uit, jongens, want het schiet allemaal niet op. Toch? Uh, ja. Uh, van de week uh, was het een hoop gedoe over het feit dat uh, Giel Belen bijna, nou, ik ben niet bijna, iets meer dan een half miljoen verdient. Heb je dat nog meer gekregen? Ja, ik heb zoiets gelezen, ja. Kijk, ik, het, uh, ik ben er heel simpel in. Als mijn baas mij dat aanbiedt, pak ik het ook aan. Ja, tuurlijk. Dus uh, wat dat betreft snap ik, uh, ik Gilbeide wel uh, dat hij het gewoon aanpakt en dat hij het uh, gewoon. Wat ik dan wel dat een beetje... Uh, van. Nou, hè, wat ik dan wel een beetje apart vind is dat hij straks weer uh, met serieus request altijd zei van tegen kleine kindjes van uh, Plunder je uh, spaarpot maar en uh, geef dat aan het goede doel. Dan denken we mij van, oh, uh, geef uh, nou, doe, doe dat zelf. Uh, weet ja. je en zelf ook zijn spaarpot leggen en ik denk dat ja, hij een dikkere spaarpot ja. hebt dan al die kindertjes ik geef nooit wat aan ik heb het één keer gedaan en ik denk toen had ik zoiets toen hadden ze niks met dat geld gedaan een jaar later bleek dat ze geen moer gedaan hadden dat geld zat nog in die pot ik denk nou ik geef nooit meer wat ze kunnen van mij de bomen in allemaal ja het komt, uh, het, het, het, komt dan, uh, het komt dan volgend jaar komt het naar Apeldoorn en, en ja, ik vind het, uh, ik ben het, uh, ik ben het, het, het eigenlijk totaal niet mee eens, want uh, het kost de gemeente Apeldoorn geld, hè. Ja. La, la, la, uh, niet moet het moet wegstemmen, kost, het, het, het, kost, het kost geld, het kost veel geld. Niet alleen dan moet je het tegen protesteren dan. Nou, niet, niet, ja, heb toch geen nut. Waarom moet de gemeente uh, daarna geld uh, voor? Uh, pleuren? Laat ze lekker van dat geld doen waar ze dat binnen krijgen. Uh, ja, het, het is niet alleen om genoeg het geld, erin, geld zeg maar, dus. He, de, de, het is alleen maar een goede sier te, te, maken, te doen, maken met de doen, bevolking, maar, weet ook, maar, maar, maar ook gewoon alle, uh, alle politie die op de been moet komen, beveiliging en allerlei. He, er moeten dingen afgezet worden en, en, en al dat soort. Um, dat soort shit al. Uh, dat soort shit allemaal. En uh, ja, ik vind dat gewoon... Uh, hè, als, ze, als anderen iets willen organiseren, dan kan er niks in de gemeente. Maar um, ja, als, uh, als ze zelf dan uh, dat hebben, dan wordt alles overhoop gehaald. Uh, dat vond ik net zo bijvoorbeeld met de Giro. Dat heeft ze miljoenen gekocht. En we wisten allemaal natuurlijk van tevoren dat dat geld. Dat zou nooit meer terugkomen, dat zie je nooit meer terug. En dan zeggen ze altijd van uh, ja, nee, maar dat komt terug in, in, in toerisme en alles en zo. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk gelul. Dat komt helemaal niet. Dat komt helemaal niet, uh, nee, komt helemaal niet terug. Daar geloof ik ook niks van. Maar dat willen ze dan graag laten van. En de mensen dus, trappen er nog in, ook, die cirkels. Dat is nou het klootjesvolk, hè? Dat domme klootjesvolk. Dus ik heb een andere koptelefoon uh, gepakt. Want uh, ik had zo'n zo grote koptelefoon die helemaal over je oren zit, zeg maar. Mm -hmm. En, um, nou ja, hoe heet dat? Um, die, niet uh, hey, zit, het zit gewoon niet lekker, weet je wel? Uh, mm -hmm. um, ik heb nou van die kleine dopjes gewoon, uh, gewoon in. Ah, en, ja. Simpel microfoontje. En uh, ik vind het lekkerder dan die, uh, die grote. Ik ga van die zweterige gehoren krijgen. Dat gaat ja. jeuken en dat gaat irriteren. En, ja. en uh, Ik vind het wel fijn, zo van die kleine oordopjes, vind ik fijner dan, uh, dan grote oordoppen. Even kijken hoor, ik zal je eens die site sturen. Dan kan je even zien hoe mijn stoornis eruit ziet. Die ik uh, vorige week gekocht heb. Oh ja. Ik heb hem nog in mijn geheugen staan ergens. Door die koekjes blijft die zitten. Kopiëren. Mm -hmm. eens even kijken. Moet ik deze wegklikken? Even kijken. Hoe krijg ik dat bij jou naar binnen? Um... Hier de chat. eens kijken. Oh ja, ik zie het. Gesprek. Ik zal hem nu even naar je plakken. Ja, nu komt hij. Ik heb. Dat is misschien ook wel interessant voor degenen die luisteren gaan. Wat nou, me me wel in me wel opvalt. Zo, uh, ik, vind de, ik vind de radio mooier klinken dan de cd's die ik afspeel. speel. Ik ga even kijken. Want uh, het geluid, ik vind de bassen wat voller. Als je hem op DAP+ plus zet of op FM, hoor je een mooie volle bassen. En de cd klinkt ook wel goed, maar toch minder vol als, als, op de, ra als de radio. Als je hem op radio zet of me op. Het is een mooi torentje. Ja dat was maar 128 euro bij de Mediamarkt. Oeh, ik mag geen reclame maken. Nou ja, BCC kost hij ook zoiets. En hoe heet die andere zaak ook weer? Bolkom zal hem ook en Konrad zal hem ook wel verkopen. Ook ongeveer rond dezelfde prijs. Dus ik mag geen reclame maken. Je hebt ook Philips, dat is ook heel goed. Je hebt ook van die mini toppetjes van Philips. En van Sony. Akai. Noem maar op. De hele Reutemeteut. Dus, uh, <laughs> dat ziet er goed uit, Bluetooth, dus je kan de muziek vanaf je tablet of telefoon spelen. Ja. Alleen met mijn tablet is het niet gelukt. Ik heb het geprobeerd, maar ik weet niet nieuw contact uh, moeten maken, weet je. Zet dus ik hem op Bluetooth aan. Ja. En dan moet je op je telefoon, kan je dan wel zien, hey, ik zie... Uh, apparaat toevoegen. Uh, uh, ja. Apparaten, ja, tenminste, je ziet de naam van het apparaat dan. Uh -huh. En dan weet je dat, hij moet je aanklikken en dan... In muziekje afspelen. Maar uh, dat lukte me wel met die uh, draadloze, met die speaker dan, zeg maar. Die Bluetooth speaker die ik heb. Uh, klein, klein dingetje, maar hoor. Maar met. Uh, ik heb nog niet met mijn telefoon geprobeerd, maar wel met mijn met tablet. Maar er zit wel Bluetooth op. Maar uh, ik snap er geen ene. Uh, nee, ik er geen, geen, geen zak van. van die, uh, maar ik ga een andere computer kopen volgende maand, als ik mijn slagers gehad heb. Oké, okay, wat ga je kopen? Ja. Uh, ik weet het nog niet. Ik koop geen tablet in ieder geval. Of geen ook geen, uh, geen uh, dingen. Want uh, ja, die dingen gaan, gaan we ook kapot ook, die, uh, die noemen ze dat. Die draagbare dingen. Laptops. Oh, laptops, ja. Ik heb... Ik, heb, ik, ik heb zelf ook de, een paar jaar geleden ben ik overgegaan op de, de vaste kast weer, zeg maar. Ja, ik vind en, dat veel prettiger, joh. En dat is eigenlijk... Uh... Ik vind een tablet wel makkelijk uh, als erbij, weet je. Dat je dan in ieder geval ja. onder mobiel bent, weet je. Ja, weet je wat, weet je wat het, hmm. voordeel, het, voordeel, het voordeel is? Dat je kan ook gewoon, als je een desktop hebt, je kan een grotere monitor kopen. Ja, ook dat. Bij een laptop heb je altijd een vrij kleine monitor. Ja. Dit is die hier staat is een 22 inch. Ja. Je kan geen laptop kopen in 22 ja, inch. Ik heb een televisietje die is net zo groot als het scherm van mijn, uh, van mijn computer. En uh, ja, ik vind het voor in het kamertje groot genoeg hoor. En ik kan er ook een computer op aansluiten hoor. Kan ik ja, ook de, doen. Mo de, het mooiste is dat je dan misschien. Uh, hoe heet dat? Uh, dus het mooiste is dat je daar misschien echt in één keer schoon schip kan maken, alles weg kan doen. Eén goede computer en dan, uh, hè? dan kun je nog jaren verder. Ik wilde eigenlijk die ene hou ik dan. En uh, nou, die van mijn vrouw die is zo traag, maar deze begint ook een beetje raar te doen. nou. Daar hebben we nog twee jaar stilgestaan, maar ja, ik denk. Uh, nou ja, die Windows versie die erop staat, die, daar heb ik ook niet zo over te spreken. Die Windows 7, want ik had hem, als ik hem een maand eerder had gehaald, dan had ik, had ik wel updates gehaald. En die krijg ik niet meer. Dus heb ik een goede virusscanner erop gegooid. Die ook nog eens een keer verder gaat dan alleen maar virusscannen. Die, uh, ja, je kan ook uh, dingen verwijderen en zo, wat er niet uh, op thuis hoort. En indringen, zo uh, weert hij af. Kijk, ze kunnen niet alles, maar, ze, maar je kan tenminste wel wat, weet je. Oh. Dus uh, dan koop ik uh, gelijk, uh, ja, je hebt tegenwoordig toch alleen maar Windows 10, dus daar ben ik ook niet echt blij mee, want dan kan ik geen filmpjes monteren. Dan moet je zo'n apart programma kopen, geloof ik. Maar ja, dat vind ik ook zo waardeloos. Want, uh... oh, ik moet zeggen dat uh, ik, ik heb Windows 10 erop staan. Mm -hmm. En ik gebruik gewoon het standaard Movie Maker. En maar uh, zit die daarop dan bij jou? Uh, ja. Die heb ik gewoon gedownload van de Windows website. Uh -huh. En die doet het gewoon op. Uh, en die doet het hartstikke goed. Want als ik naar de, de download website ga van Microsoft, dan doet hij het niet. Omdat ik mijn Windows 7 later heb geïnstalleerd. Dat was net een paar weken te laat, één of twee weken. <coughs> Dat is. Ja, ik heb hem volgens mij. Ik ga even voor je kijken. Ik heb hem van, van, uh, van een ander. Ik heb altijd dezelfde site waar ik eventueel software van download. Cnet of zo? Uh, ja, Cnet. Daar heb ik hem vandaan. Ja, maar die linkt dan meestal weer door naar de originele site. Ah, dan. Uh... En als, als, die, uh, als, zeg maar, als het daar niet lukt, dan is er zo'n andere hele grote software deelsite en die heet uh, uh, FileHippo. Heet die. File Hippo. Zou ik zal even de link delen in de chat. Uh. <coughs> Daar haal ik hem altijd. Aan. Okay. Dus, maar, uh, ik heb dus... Uh, sinds, uh, sinds vrijdag heb ik een andere, uh, een andere browser. Ik was, uh, ik was altijd een groot fan van Mozilla Firefox. Heb je opera en, of zo? En, uh, oh. Nou, Chrome uh, vond ik nooit zo fijn, want uh, uh, daar kon je niet veel extra's in doen, zeg maar. Geen, geen downloads, uh, software, geen, uh, uh, geen, geen, er kon geen software bij in, dat je naar een, MP, een filmpje naar een mp3'tje van YouTube en zo dat, uh, dat is allemaal moeilijk met en zo hmm. en, en, en ik bouw eigenlijk iets, wat een beetje een browser die, um, die zelf een beetje ook aan antivirussen en dat clickbait en adware en al die shit buiten, voor buiten de deur houdt en die ook een Heel erg let op, uh, op jouw privacy. Dat je niet gevolgd wordt door, door, door al die Google's en Facebook's en overal heen en zo. Dus ik zat zo eens uh, op internet uh, te surfen. En toen ben ik ook eens naar de site van de piratenpartijen. Hè? En die doen ook heel veel met internet en zo. En daar werd heel veel gepraat over uh, Komodo Ice Dragon. En uh, dat is een... Uh, Want well, Firefox is namelijk heel traag en heel log geworden. Ja, ik vind FireFox, ja. heb ik al gauw afgegooid. Het loopt, uh, loopt heel slecht. Het is heel traag, hè Hij is wel goed, maar te langzaam. Ja, te langzaam. En uh, dat kon ik ook zien, want als ik dan kijk in de grafiek, zeg maar, van wat het geheugen wat ik pak, pakte ik enorm veel geheugen. Nou heb je Komodo Ice Dragon, heb ik geïnstalleerd en uh, die doet encryptie, die doet uh, blokken van volgen en, nou, en als, je, als je het afsluit, zeg maar, dan ruimt hij alles netjes op en zo, weet je wel. Maar hij is, het grootste voordeel is dat hij is gebaseerd in de kern op Firefox. Dus alle, alle zeg maar, van YouTube, de mp3 en YouTube filmpjes kopiëren, uh, dat, dat doet hij allemaal gewoon. Of ergens een afbeelding van pakken, wat die kan eigenlijk. Doet hij ook gewoon allemaal zo. Maar hij is heel licht. Mm -hmm. Hij is heel licht. En hij is vlot en hij is snel. En hij... Um, hij, hij wil je niet naar sites doorlinken waar, waar iets mis mee is, of, wat, wat, uh, of, of die zich voordoen als wat anders. En als dat pop-ups in komen, houdt hij ook tegen en zo. En hij, dan vraagt hij eerst van, nou wat wil je? wil je, wil je daarheen? Ik denk dat daar iets in zit wat niet goed is, weet je wel. Dus hij uh, let heel goed op, zeg maar. En, uh, maar toch, ondanks dat alles, is hij dus heel licht. En uh, dat vind ik dus een fijne brouw, Komodo, IJsdreggen. Komodo Ice Dragon. Zet hem maar in de chat. Zat dat handig. Komodo Ice Dragon. Klopt. Ja. Je hebt ook de Komodo-varaan. Klopt. Die beesten, hebt, je. Hebt, je hebt Sommige ook mensen ook van lijken van erop. Op uit. basis van Chrome. Op <laughs> basis van Chrome, oké. Okay. Ja, dus als je dat liever hebt, die is er ook. Als dus je zegt, ik vind Chrome fijner, maar ik wil wel eigenlijk al die privacy en... En al die mogelijkheden hebben, dan heb je nog uh, ook nog andere opties. Mm -hmm. Dus dat is wel mooi. Ja, ja, nog twee weken heb ik ook weer vrij. Ik heb in ieder geval voorlopig nog elke vrijdag vrij. Lekker hoor. Net, net, ik vind het net iets te lang, hè, vijf dagen werken. Vier is net mooi, dan ben ik het eigenlijk al zat donderdag. Dan dus denk ik, oh, morgen lekker vrij, lekker drie dagen, lekker luie hol. Ja, ja, ik zou weinig mogelijk doen, heerlijk, lekker niks. Het, het heerlijkste wat er is. Ik kan achter die computer hangen, een beetje muziek spelen. Uh, een beetje uh, lekker luieren, heerlijk. Ja, je laat moet niet gewoon alle dagen werken. Ja, alle werken, deuren. werken is allemaal bijzaak. Ja. Het is dat het moet onderzoeken, liever nu doen. Ik denk dat de meeste mensen dat uh, vinden. Maar voor mij hoeft het allemaal niet. Dat sluit je lichaam alleen maar van. Ja, dat is uh, wel, Lekker uh... luieren. Ik wil een heel groot bed, heel groot bed. De hele dag lekker op kan, lekker niks. In. En dan knip ik in mijn vingers, komt de bediening, die komt dan eh, wat te suipen, valt er nog wat te suipen, ja. Wat zuipen, wat te oh, suipen. Maar lekker wijf, hier zo. Ja, kom op. Ja, je hebt je wenker bediend. Ga boodschappen halen. Ja. Ga bier halen Ga dit, gaat dat. Doe zus, doe zo. Doe zo. <laughs> ja. Hoe bevat de telefoon eigenlijk? Hè? Hoe bevat de telefoon eigenlijk? Nou, bevalt me nog wel. wel dus, Het uh, ja. enige wat ik daar zaken met doe is dus af en toe kijken wat het weer het is en, en het nieuws en zo. Lees ik wel eens, maar voor de rest zoek ik er niet zoveel mee. Wil bijna nooit, zelden. Maar, uh, ja, ja, mijn vrouwtjes met, uh, met mijn schuimmoeder, haar moeder, uh, naar de kerstmarkt geweest. ze naar Luik, nou het stelde ga reed voor, het was meer verreterij dan uh, leuke spulletjes. Want toen kwamen ze vandaag terug, toen zijn ze ergens in Soetermeer naar kerstmarkt geweest, hebben ze nog wat leuks gekocht. Maar eh, het stelde er niet veel voor daar in, Luik. Ja, oh, dat is jammer. Ja. Maar ja, ze zijn er in ieder geval lekker uit geweest. Dus ik had het rijk alleen. Vanaf, ik heb gisteren dan alleen geslapen. Wel vreemd hoor, dat het niet meer gewend ben. Alleen slapen, zo. Maar ja. Op, op zaterdag nog even naar de kroeg geweest, zaterdag op zondag, dat is ook wel gezellig. Ja, hoe was het eigenlijk? Ja, wel gezellig, als het lekker druk. Dus, uh... ja, ja, ik kan alleen niet te gek veel drinken, maar ik met de hat ook <laughs> in. Een taxi, uh, ik taxi hoor. Doe een maar we zijn heel thuis gekomen, dus eh, uh, oh. en nog de rondjes uitgelaten en toen naar mijn bed gegaan. Nou, is een, uh, wat, wat doet een taxi tegenwoordig? Nou uh, kijk, hoor, waar ik geweest ben, of een kilometer of zes hier vandaan. Nou, oh, dat is wel 17,50 hoor, ben je zo kwijt. Belachelijk. Ja. Ja, maar waar ze dat bedrag vandaan halen, hoe ze daarop komen. Ja, ik denk al een benzine kost het misschien 50 cent. Denk ik, zes kilometer is niks. Ja, en de rest van dat gaat ook niet op een salaris. Nee, dat gaat natuurlijk naar bedrijf toe. Ja, hoe meer ritjes ze rijden, hoe meer geld daar binnenkomt dus. Hm. Ja, ja. Dat is, uh, dat is apart dat het al zo... Als je, als je nagaat dat... Uh, nou ik ben in New York geweest. Daar kost taxi echt bijna niks. Je. Hm. Echt. Je voor je 2 dollar. Of, kan je van de ene kant de stad naar de andere kant. Maar weet je ook, ook gehoord. Hè? Wat in Amerika kennen ze. servicebeurten, Kennen ze daar niet. Daar uh, dat doen ze zo lang mogelijk. Ja, alleen je boosje Je kunt op de duur... Ja, daar kun je zeker wel tien jaar mee doen, alleen het nadeel is, je moet ze elk jaar wel even losdraaien. Maar uh, servicebeurten, oplichterij gewoon. Je moet natuurlijk af en toe je olie even nakijken. Nou ja, waarom zou je daar olie bijhouden als het nog goed is? Je? Ja, er wel bijvullen, maar we doen niet helemaal legal en nieuw. Kennen ze daar niet? Dan vinden ze dat gek, hè. Doen jullie dat in Europa? Nou, wij niet, hoor. En, en, en daar is ook geen APK. Kijk, en, en, en je moet natuurlijk wel af en toe je luchtfilter natuurlijk wel eens, eh, als ze blazen, en misschien schooner kennen. Net zo totdat die versleten is. Ja, dat zullen ze sowieso wel eens wat nieuws erin doen. Maar dat kennen ze daar niet. Onderhoud, wat is dat? Onderhoud. Hoe ze daar niet? Nou, hoe gaat het olie bijvullen? Maar... En de banden op spanning houden. Uit, daar en uit, dat kuip ik eh, goed, drie keer zo Drie keer, ja, dat is al een stuk als het goedkoper Want als je vroeger zeg maar voor 10.000 dollar nou 10.000, wat voor 6.000, 7.000 euro was zo'n groep nieuwe auto. En dan betaal je 34.000 gulden voor. Dan weet ik nog, als dus, je zeg maar voor 30.000 gulden een auto en in Amerika kostte die 7.000 dollar. Dan had je nog een pak beest ook. <laughs> Ik denk ook, waarom kan dat daar wel en hier niet? Want uh, het eten is ook daar heel goedkoop, hè, Amerika, veel ja, goedkoper dat... dan hier. Het is ook veel makkelijker hè want uh, wat wij deden was, ging je daar s'avonds? Uh, S'avonds, je had daar allemaal van die hele kleine winkeltjes, uh, dat, dat heette Delhi, heette dat, mm -hmm. en die werden meestal gerund door mensen uit uh, ja, India, Pakistan, mm -hmm. uh, dat soort landen, Japan, China, en zo. Uh, Taiwan, Korea. Nou, daar heb je nog keuze, van. ook al. Over dat, dat soort winkeltjes, zeg maar. Ja, ook keuze. Wat die hadden, was, gewoon, was eigenlijk heel simpel. Dat waren eigenlijk voor gewoon voor de eerste helft waren dat gewoon een kleine supermarkt, een klein buurtsupertje, zeg maar. Hè? Mm. Maar daarna kreeg je een soort van klein eethuisje er alvast. Mm. Zo vanuit de winkel liep En dan hadden ze gewoon rij naar rij van, van die warmhoutbakken in zo'n etalage helemaal. En dat kon je dan open, open doen. En dan, kon je, dan hadden ze van alles. Varkensvlees, kip, rundvlees, daar hadden ze rijst, daar hadden ze macaroni, spaghetti, aardappels, aardappelspuree. Maar wat was het? Het was gewoon, je had van die stieren van, van die, van die schuimen bakken, weet je wel, met vakjes erin. Mm. Vier vakken erin. En dat er was gewoon, één zo'n bak was gewoon 2,50 dollar. Mm. Wat je er ook in deed. Nou, dat is gaan geld zeg maar. Dus je rekent het gewoon af en er was gewoon altijd twee. Dus je kon hem helemaal vol met, met, met kip gooien of je kon hem helemaal vol met witte rijst gooien. De prijzen is hetzelfde. Ja, oké. Okay. Nou, zeg maar. niet, niet dus, verkeerd. En die bakken die waren zo, die bakken die waren zo groot daar. Dat hoef je nou te koken joh. Nee, wij zaten daar op een hotel. En in het hotel eten zelf, dat was heel duur. Want dan zat je aan een tafel en dan kreeg je service en alles en dan was je echt heel veel groot kwijt. Uh, plus dat je moest daar verplicht netjes gekleed zijn, een kobertje en zo en alles en een dasje, dat moet daar. In zo'n hotelrestaurant. Uh, uh, nou, dus wat, wat deden wij? We gingen gewoon uh, smiddags tegen vijf uur en waren we toch richting het hotel langzaam. Nou, dan gingen we even langs zo'n plaatselijke... Uh, kiezen we een deli uit of een, oh, eh, of, of een met, eentje met, die, die met pasta en pizza en dat soort dingen. of een de Chinees of Japans. Of, eh. En dan, dan liepen we daar naar binnen. En dan vulden we zo'n uh, zo hele grote bak vulden we met eten en dan namen we twee blikjes drinken mee en dan waren we iets van 4 dollar kwijt of zo. En dan zaten we dan met z'n tweeën van te eten. Ja. <laughs> zeg maar. maar maar ook het feit dat die mensen daar, die kunnen gewoon zo'n zaakje beginnen. Weet je? je gaat naar de bank, je maakt een plan dat dan geef je de bank. De bank die leent jouw geld. En uh, als onderpand uh, heb je een, een, een, een auto of een huis of zo, hoeft helemaal niet van geld te wezen. En, uh, dus je, kan, je, je hoeft niet van allerlei regeltjes te voldoen, hmm. je hoeft niet allerlei certificaten en diploma's. Het is daar in Amerika gewoon: je begint voor jezelf. En uh, je hoeft nergens aan te voldoen, maar je redt jezelf ook Maar Je hoeft ook nergens nou, op, op wat er. Uh, wat dat, dat betreft, betreft uh, is het hier net uh, DDR van vroeger. Want de middenstanders, zoals je ziet, uh, die betalen blauw aan belasting. Nog meer als een gewone werknemer, zeg maar. Ze worden door de gemeente en door de overheid hartstikke hard gekleed, vind ik. Als je een winkeltje hebt, dan mag je blij wezen dat je er nog van rond kan komen, bij ze van spreken. Of je moet een horecazaak hebben die goed draait. Maar ja, als jij in dan nog... Apeldoorn bijvoorbeeld een winkel hebt en je wil midden op de stoep... Wil jij een, een, uh, midden op de stoep wil je zo'n groot bord neerzetten ja, op je, je voet met van... Aanbiedingen met reclame en zo. Precaria ja? belasting. Kost je 2000 euro in de maand. Dat is toch belachelijk. Voor een bord. Dat 2000 euro. Ja, dat, ik vind het ik vind belachelijk. Je wordt gehaard gekleed hier als je, als je een eigen bedrijf dat gewoon, hebt. Dat is gewoon diefstal. Ja, dat is het ook. En wat dat betreft uh, mogen de Amerikanen naar Europa inpikken hoor. Partijen, Amerikaanse regels hier op. Uh. Vrije markt, maar dan ook echt vrij. Ga je dat doen met hoge belastingen? Niks daarvan. Zo min mogelijk belasting. Zoveel mogelijk voor particulier, partijen, niks. Geen overheidsbemoeienis. Dat is echt puur Europees weer, hè? Wat ze hier hebben, het is altijd maar wilde overhaarten met zijn neuzen geld vervangen van en ze geven het uit om gekke dingen. Gaan ze een viaduct bouwen die nooit afkomt of zo? Hè? Dat gebeurt wel heel vaak. Een halve aan het einde van de weg. Ja, dan denk ik. Dat is hier met de A4 hier gehad. Hier, A4 de A4 is nu eindelijk af. Bijna een jaar geleden. Maar eh, hoe lang dat niet heb geduurd voordat hij het weer doorgetrokken naar Rotterdam. dat was misschien eh, een paar kilometer of zo, weet je. hij nou, nou is hij eindelijk af sinds vorig jaar. Of begin dit jaar eigenlijk. Is hij pas officieel of geopend. Maar. Eh, maar ja, ik vind wel, het is inderdaad op de A13 wel, wel, wel wat minder druk hoor, moet ik wel eerlijk zeggen. Je merkt wel iets daarvan. Want ja, als je dan toch aan de andere kant van Rotterdam moet zijn, dan hoef je niet de A13 te pakken. En dan langs de dingen, zeg maar. Nee, ja, dan kan je gewoon romein en je rijdt zo waar je wezen moet daar. Dan hoef je niet meer door de stad zelf heen, zeg maar, weet je. Langs Schiedam. Dan ga je om schip heen, Delft. Eh. Nou, zeg maar vanaf Amsterdam ga je door Den Haag. Daarna ga je het ga je Westland in, heb je voor je twee in Rotterdam. Ja. Ik ben alleen nog niet door die tunnel heen gereden. Ja. Dus zeg maar als je Rijswijk voorbij rijdt, kom je richting Schip Luiden. De Lia kom je tegen. En dan daarna kom je, ga je ergens een tunneltje. En uh, ja, dan kom je zo keer uh, rechts. Rechtstreeks rechts in Rotterdam binnen, huppelen met je autootje. Dus ja, ja. Apart is het ook, hè? Nou, apart, ja. Als ondernemer word je gaan, naaiden. ben ik zelf al geen ondernemer. Maar dat zijn wel de mensen die, die kleine, ik heb het over die kleine bedrijfjes, hè. Die moeten vier, vier keer zo hard werken als een gewone werknemer. En als je ziet wat ze betalen, nou, Een <tie> parkeervergunning, als jij bijvoorbeeld een kroeg hebt, of een winkel, je moet een parkeervergunning hebben. Dan betaal je 400 euro per jaar in Den Haag. <tie> en een particulier 25 per jaar. <tie> <tie> nou, ik vind het bezopen hoor. <tie> ja, hè? Ik vind het heel raar. De mensen werken al zo hard en dan worden ze nog gestraft. Maar ja. <coughs> ja. Ik ben ook wel gek van die. Uh, elke keer als het kaart is, dan heb ik altijd een los van hoesbuien. Ongelooflijk. Ik merk het al in het voorjaar, zodra het droger weer wordt, dan heb ik er geen los meer van, weet je. Het is altijd als het vochtig weer is, is een beetje haaijag of regenachtig en dan heb je dan die kou dan, ik heb altijd last van mijn keel, van hoesten uh... het was heel erg mistig vandaag ja, ik heb, ja hier was het dan wel zondag maar... ja het is uh, heel, apart, uh, heel apart, het is koud, het is mistig, het is uh, hm. echt winter om antwoorden. het is echt winter ja, het is, ja. Het is een winter. En die zwart-wit foto's vond ik wel gaaf van jou Okay, ja. ja Ik vond het wel uh, een beetje, een beetje western-stijl, zeg maar, die, die spoor uh, weg en dan jij in je houthakkers hemt, Ik <laughs> vond het wel apart ja. En ik ik uh, ben uh, een uh? beetje wat dingen aan het proberen en hmm. ik, uh, ik heb altijd al een voorkeur gehad voor maar... dus wat, uh... die Trump daar in Amerika, ik doe het ook wel aardig hè Die Trump ja, maar ik vind hij best wel goede ideeën vind ik wel. Hmm. We lopen wel op hem te schelden, maar die man heeft nog niks gedaan en hij wordt toch gelijk afgebrand, weet je? Nou, ja, twee dingen hebt hij, toch al, hebt hij dan toch al wel voor elkaar. Was dat, uh, hoe heet dat, uh, hij had die, die, zo'n bedrijf dat Airconditioning maakt, die, had die, die wou uh, alle fabrieken in Amerika uh, sluiten. En die wouden naar, naar het buitenland gaan en hij is daar persoonlijk gewoon heen gereisd, naar die fabriek. En is daar bij het bestuur gaan zitten en heeft gezegd van, je kan wel opdonderen, maar dan kom je er ook nooit meer in. En je hoeft die producten ook niet hier te verkopen. Goed zo. Zo pak je het dan. Zo pak je het. Als je uitdoen. hier weg gaat, dan ga je hier ook weg. En dan, dan, uh, dan, dan, dan komen die dingen van jullie ook het land niet meer in. Of je moet zo'n hoge belasting betalen dat, uh, dat het onbetaalbaar nou, wordt. Dat moeten ze hier nou ook ja. doen? Want die dat ene we gozer, dus weet je, die gozer van de PVV, die Gaus, die met dat matje, die, uh, die zei een keer van, nou wij dat uh, in China ze een autofabriek, en die, uh, want kijk, het is alles naar zijn kwaliteit, hè? en als je een gelijkwaardige kwaliteit Mercedes hebt, zo'n terreinwagen zeg maar, die is misschien net zo, uh, en dan gaan hun hem in hun eigen land onder de prijs verkopen, de eigen merk, en een Mercedes die wordt dan eens een stuk duurder. Dat flikken ze en hier geuzen die dingen goedkoop op een markt. Dan nou moeten ze net als goed gaan met die Philips prijzen. Alles naar zijn kwaliteit. Heb je een televisie van Philips. Dat was een standaard Philips prijs. Nou, had je eentje van een Sony van gelijkwaardige kwaliteit, was je ongeveer dezelfde prijs. Kijk, dat vind ik eerlijk. Dan heb je een keuze voor dezelfde prijs. Want dat is tenminste eerlijke concurrentie. Maar dan ga het goedkoop op de markt. Eh, op de eigen markt dan. Hè. En, eh, en als er een Philips eh, of een Sony. die, wordt dan, eh, die maakt ze veel duurder. terwijl die dezelfde kwaliteit is. En zo flikkeren ze dat daar. Ook. En, en, en daar wil die wat aan doen. als ze, ooit, eh, als ze het ooit voor het zeggen krijgen. Maar nou, in Europa. die vindt het allemaal maar best. Weet je. Al die, al die banen gaan naar buitenom toe. Dat naar Oost-Europa kan. Weet je wat ik vind? Als je een multinational moet gewoon zeggen. Nou, we maken alleen producten in dat land. Voor die markten daar. He, en dan heb je Philips. Ik zeg maar wat. Dan heb je een fabriekje voor, voor Europa. Daar in Frankrijk of in Duitsland. Of in Nederland. En die bouwt alleen voor de Europese markt. Zet een fabriekje in China. Alleen voor de Chinese markt. En ga zo maar door. Dat hebben hier voor de lokale bevolking. Ook privaat van, hebben ze ook werk. ze we dat zo nou doen? Dan, uh, dat zal wel weer schelen in, uh, ja. Het is eerlijker verdeeld, laat ik het zo zeggen. Of je moet zeggen: we trekken onze bedrijf allemaal lekker terug. We zetten de dus gewoon hier neer. En, uh, ja. Ja, aan de andere kant, uh, Google die, heeft, uh, die gaat in Groningen een heel groot datacenter bouwen. En dat levert toch uh, 200 banen op in Nederland. Ja, 200. Maar, dat, dat, dat, dat zeggen ze veel. nou. Ook, hè? Het, zou dan uiteindelijk, het zou eigenlijk 600 ja. banen worden. Maar dan vraag ik me af hoeveel, hoeveel gaat er naar mensen die overkomen hierheen, weet je wat? Die al voor Google werken en die nou gewoon hier gaan werken. Dus, uh, ja... Ja, en de, hoe heet dat? Ja, maar dan moesten toch mensen van uh, Groningen daar naar laten. Het zou niet eerlijk zijn als ze mensen van Elderstein uh, laten verhuizen om daar te werken. Het zou, uh, het, het zou goed zijn als... Het uh... is goed voor de economie daar zo. Maar dan moesten ja. ook de mensen daar een baan aanbieden. Niet zeggen van kom maar uit Amsterdam naar uh, dingen verhuizen, zo werkt dat niet. Want dan hebben die Groningers nog geen werk. Oh, oh. Dan komt er van in Port Amsterdam als zo'n die nep Groningers, Je komen eventjes de banen inpikken. Ja, maar zo werkt het niet. <laughs> nou, verder is, uh, hoe heet dat? Uh, yeah. Het mooiste is wel dat het mooiste vind ik wel aan die, aan die Donald Trump ook, die heeft overal scheiden, weet je wel. Zo, zo, zo, zo heeft hij dan een gesprek gehad met, met de premier van Taiwan. En dat, dat China dan zegt van, uh, die Gaat daar dan over protesteren en dat soort truc dan gewoon zeggen: van bemoei jij even met je eigen zaken. Ja, en dat niet alleen, daar zou de, die Taiwanese minister had hem gebeld hebben. Ja, je, weet en, je en dat hij gewoon een, dat hij, dat hij niet een of andere Bobo aanstelt als minister van de Defensie, maar gewoon een generaal. Gewoon van, nou die al die heeft altijd het leger gezeten, die weet hoe het werkt, die laat ik het gewoon doen. Ja, oh. En ik vind het ook wel, uh, wat ik ook wel goed vind, is dat hij, hij wil geen regimes meer omverwerpen. Laat ieder land hoe fout ze ook zijn, het kan men niet schelen. Laat lekker gaan. We, we moeten ons niet bemoeien met mensen dingen. Want dan krijg je uh, ruzie of oorlog door. En Rusland ook, wat ze daar doen, is hun ding. is hun land. Hun zijn daar de baas. En wij hebben daar gewoon niks te vertellen. Klaar. Punt. En andersom ook niet. Toch? Ja, ik, ik vind dat... Uh... Het, ja, ik het niet mee eens te rond, zijn, maar het is ons, ons ding niet gewoon klaar. We hebben er niks mee te maken. Als ze met mijn zouden gaan, gaan doen, iedereen. Nou, dan heb je gewoon ruzie met de en allemaal. Ja, toch? Ja, daarom, het is ook nog nooit goed gegaan. Ja. Kijk maar naar de hele Midden-Oosten. echt grote pijn. Je had ja. al die gasten, daar, die had je gewoon moeten laten zitten. Al die dictators. Ja, dat de boel onder controle. En uh, daar hadden we nergens geen last van. En daar je zit je met de gebakken pering, Omdat we veel te veel overal mee bemoeien. Ja. je ziet nou dat er steeds meer dingen in huis staan aan, uh, ook uh, digitaal gaan hè? Dat, dat, dat alles, uh, maar dat moet je helemaal niet willen jongen, want dat is allemaal te hek ja ik vind dat ook dom hoor, ik vind sommige dingen moet je, moet je in een gesloten systeem doen weet je dus niet dat dat via het net zelf maar gewoon een gesloten systeem waar, waar geen uh, ...andere netwerken op aangesloten zijn, ook niet koppelen met computers, want dat kan natuurlijk ook wel wel weer. Maar ik bedoel, ik vind ze moeten gewoon gesloten systemen maken... ...en systemen die gewoon niet te koppelen zijn, omdat ze verschillend zijn. Mm -hmm. Want uh, ja, ik vind ook zo raar een cool koelkast met wifi. Nou, het belachelijk. Ze willen alles maar via wifi, dat hoef ik niet. Ik heb mijn televisie via, eh, via internet eh, aansluiten of voor de software. Software hoezo software? Hij doet dat toch? Ik heb hem niet eens aangesloten. Denk, ja, ze hoeven niet te zien wat ik op die televisie bekijk of, eh, Want wat dan kunnen ze voor mij dan ook? Dat gaat ze gewoon niks aan. Ze kunnen op internet al zien wat je doet en hoeven ze ook niet te weten wat ik op mijn tv-toestel allemaal zit te kijken. Want die, die uh, chrome kast vertrouw ik ook niet erg. Weet je waar je mee televisie kan kijken? En, en je weet niet of je nog moet betalen, ook voor, voor een hoop zenders. Er zijn misschien wel gratis zenders op, maar er zitten er ook bij die je misschien moet betalen. Ja, uh, inderdaad. Dus, uh... Nou, ik heb eigenlijk niet zoveel meer te vertellen. ik, ik, ik ben ook een beetje uitgebabbeld. <laughs> oh, dat was het dan voor de uitzending? Ja. Mensen, bedankt voor het luisteren Ieder Van Jacke ook bedankt. Dit was uh, de podcast van 4 december 2016. Morgen is het Sinterklaas. En uh, ja, ik zou zeggen, fijne Sinterklaasavond morgen. Pakjesavond. En uh, nou, tot de een volgende keer. Ja, bye. Zo.